2 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De PvdA vindt het geen goed plan dat de gemeente Katwijk... 16- en 17-jarigen de komende jaren nog niet wil beboeten... voor het drinken van alcohol. Volgens de partij schept een uitzondering onduidelijkheid. Vanaf 1 januari wordt de alcoholleeftijd verhoogd van 16 naar 18. De burgemeester van Katwijk wil dat jongeren die nu 16 en 17 zijn... moeten kunnen blijven drinken... omdat ze anders mogelijk overlast veroorzaken. Egypte heeft de Turkse ambassadeur gevraagd om het land te verlaten. De Turken mengen zich volgens Egypte te veel in de binnenlandse politiek. Egypte heeft zijn ambassadeur al teruggeroepen uit Turkije. Het land zegt dat Turkije organisaties steunt die de stabiliteit van Egypte bedreigen. Eerder noemde Turkije het afzetten van president Morsi een onacceptabele militaire coup. De Belgische ploegleider Johan Bruineel zet een punt achter zijn carrière. In een gesprek met RTL Luxemburg geeft hij aan dat hij behoorlijk klaar is met het wielrennen. Bruineel lag het afgelopen jaar flink onder vuur... na de dopingonthullingen van Lance Armstrong. Bruineel was ploegleider van de Amerikaan die zeven keer de Tour de France won. De natuurfilm De Nieuwe Wildernis heeft al meer dan 600.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. Dat heeft distributeur Dutch Filmworks bekendgemaakt... De distributeur noemt het uitzonderlijk dat een natuurfilm zoveel bezoekers trekt. De film gaat over het Flevolandse natuurgebied, de Oostvaardersplassen. Het is dit jaar de tweede Nederlandse speelfilm die meer dan 600.000 bezoekers trekt. Eerder slaagde de romantische komedie Verliefd op Ibiza daarin. Het weer bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 5 tot 9 graden. Morgen afwisselend wolken, een beetje zon en kans op een enkele bui wordt dan ook een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... na een aanrijding tussen Naarden en knopenbuiten muiderberg 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Door werkzaamheden dit weekend op de A10 Noord... staat het nu vast op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knopenzaandam en Oostzaan 3 kilometer. En aansluitend op de A10 Ringwest richting Den Haag... voor de Koentenol 2 kilometer.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 Wilt u ook graag nieuwe klanten bereiken? DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Nederland kwam massaal in actie voor de miljoenen Filipijnen... die slachtoffer werden van de verwoestende tyfoon Hayam. De Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de ramp was een groot succes... De samenwerkende hulporganisaties we willen u daar graag voor bedanken. Uw gift wordt direct omgezet in hulp. Uw steun is daarbij onmisbaar en we gaan door zolang het nodig is. Ga naar giro555.nl en blijf in actie komen voor de Filipijnen. Bedankt. Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Oh, we nou, welkom bij de Tros Auto Show, Total van Radio 1. Bas van Werven ben ik en naast mijn Carlo Bransen hoofddirecteur van Carlos Magazine. Ja, en jij hebt gewonnen? Ik heb wel gewonnen, ja, dat dan weer wel, ja. Ja, ja. Op uiterst laffe vragen. Ja, als je ja verhoor, maar niet was op een laffe manier ook. Ik was ook vrij lafjes, ja, maar ik hou van laf en ik ja. hou van winnen. Um, Denkt u, waar hebben ze het over? Vanmorgen op Radio 2 zaten we in het programma Cappuccino. Er was een quiz over uh, autovragen van uh, Top Gear. U weet ja. wel, die Engelse vrienden van ons. Ja, en en jij won ik won 5-0. Zo, doei. En uh, <lacht> we gaan het hebben over de Tokyo Motor Show. <lacht> een van de belangrijkste autobeurzen ter wereld. Waar ook veel Europese merken hun nieuws laten zien. Nou, noem maar eens een paar. Maar dat was vooral omdat jij wist... Dat de koplampen van een model uit 1937 nee. dat het op vrouwenborsten leek. Nee, nee, nee, nee. nee die had dat gehalte, dames en heren, even voor de goede orde. Dat was het gehalte nee, van de vliegtuig. Ik kreeg. wist dus dat Sarah Ferguson was vergeten. om het telefoonboek uit de navigatie uh, te halen. Ja, dat wist je ook. Toen ja. ze er auto verkocht. En het ja. leuke was dat degene die die auto kocht. die kreeg dus alle 06-nummers van de hele Koninklijke Familie in Engeland. Cadeau, ja. dat is best lachen. Ja, dat wist je. Maar van die borsten wist je Goeie ook madden, wist ik niet. Maar goed, dit tenzij zijde. Jij wist het, maar je durft niet te zeggen. Dat ook F-Type Coupé, die stond op de Tokyo ja. Motor Show. De Macan van Porsche. Volkswagen met een plug-in dieselhybride van de Up. BMW, de nieuwe 4-serie cabrio als de Mini daar getoond. En dat betekent dat wij hier niemand minder aan tafel hebben dan Henry Stolwijk. Henry Stolwijk van Japan. Zo is dat. Collega-autojournalist Hendrik Hartstikke. Maar jij bent er geweest, hè? Ja. er waren ook heel veel Japanse auto's. Ja? Ik hoor heel veel Europese merken noemen, maar het ging toch echt om de Japanse auto's. Echt? Hè? Is het uiteindelijk toch wel weer. Tokyo Motor Show gaat over Japanse auto's. Ja. Nou, dat is mooi, want we gaan straks rijden met de Toyota Auris. Ja, de ah, Japans. Het. Ja, gaat die stond er niet, die heet er anders. Ja. Die heet er anders? Ja, weet dan ga je niet vragen hoe, want oh, dat weet, ik niet. weet je niet. Hè? Nee, nee, nee, nee, dat is jammer. Nee, nee, maar het is wel grappig dat jij, je maakt namelijk de, de, de fout uh, die veel mensen maken. Ik denk het, nee, uh, Bas. Oh. Van de, de nee. 5-0 gewonnen, je maakt een fout. Hey, ik zeg nee, dit meen. zeg ik nu nee, gewoon is echt uit aardigheid. Want dat doen wij Europeanen allemaal. Van ja. God, Tokyo Motor Show is weer helemaal terug. Want er staat heel veel Europees nieuws. Nee. Maar het Europese nieuws daar op die show... is misschien 5% van wat er staat. Want het is natuurlijk vooral Aziatisch nieuws... wat daar enorm wordt gelanceerd. Ja. En vergeet niet dat Azië een hele grote automarkt is. Ja. Want vlak bij Japan ligt een heel groot land. Ook Azië, China. Grootste automarkt van de wereld. Dus het is toch echt Aziatisch. Ja? Wat Daar de klok slaat. Okay. He, okay. Ja. Oké. Maar dus we gaan, ja, gaan het even hebben over Europees auto -nieuws. Ja. We gaan het <laughs> over. Ja. Toch, maar en dan weer begin wel. ik even met een treurig nieuwtje. Ja. En dat is dat de firma Fisker. Wat toch, nou, mag toch een, ja, merk, een oh, vriend van de Tros Auto Show is nou, geweest. Hè? Dat, dat, dat heeft Chapter 11 uh, ja, zeg maar betalingsbescherming aangevraagd. Ja, uitstel, van betaling, het, hè? uitstel van betaling. Een soort van beschermingsconstructie die, die verder gaat dan onze uitstel van betaling. Waarin je als fabrikant nog even kunt dooropereren. zonder dat je verstoord wordt door allerlei partijen die menen nog geld voor jou te hebben. of wat dan ook. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel een beetje negatief gezien, het voorportaal des doods. Des mens. Maar ik begrijp ook dat dit wel de kans geeft... om euh, investeerders die mogen geïnteresseerd zijn... vanaf de zijlijn nog de kans te geven... Om, zonder dat er anderen... Uh, uh, haaien meekijken. Exact. Of iets te kunnen doen. Exact. En dat is waar we op hopen. Want Fisker, elektrische sportwagenmerk. Weet je wel, de, de, de vierdeurs corvette ja. zoals wij hem altijd noemden. Ja. Uh, die verdient het om, om te overleven. Het is, ja. een, het is, een, het is een, een gaaf merk. En uh, het is dood en doodzonde wat er met die firma is gebeurd. Dus uh, laten we hopen voor het voortbestaan. Maar het, de, ja, of, of, de, of de sterren nou allemaal heel erg staan te stralen daar, ik kan het me. Niet voorstellen. Alle nou, nieuws. Iets anders, uh, de ANWB mm -hmm. uh, die heeft zich. Uh, die, ja, die denken natuurlijk ook af en toe na van waarmee kunnen we nou weer eens even de pers in dat we dat we dat we, ik zeg, ons bestaansrecht mm -hmm. als belangenbehartiger uh, nog eens even onderstrepen. En die hebben nu gezegd van jongens, uh, kabinet, zie nou eens af van al die. Tolplannen die jullie hebben. Die plannen ja. om snelwegen aan te leggen. En dan ga je de automobilist geld vragen om daarop te mogen rijden. Dan verdienen die snelwegen zichzelf al dan niet terug. En het wordt dan, worden ze gebouwd door particuliere firma's of wat dan ook. Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje open, open doel, Zou ik maar zeggen. Ja, maar Want we zijn geen van alle voor tolplannen. Omdat we ook al 66 belasting 66 betalen. 66% van de Nederlandse desgevraagd is er tegen. Ja, aan de andere kant, als je nou op een hele belangrijke strekken... een snelweg kan laten aanleggen... door particulieren particuliere bedrijven. Mm -hmm. En dat kost je... vervolgens als automobilist... om daar gebruik van te maken... Uh, uh, 1 of 2 of 3 euro. Extra. Dan zou ik denk ik er wel voor Ja, maar dan, dan, moet, het een, dan moet het een systeem zijn... wat naast het betaal, bestaande infrastructuursysteem is. Waarbij je dus kan kiezen... ik kan op de A200 rijden. En ik kan op twee linkerbaantjes van de A2, maar doe dat dan. Adopteer dan als bedrijf die twee linkerbanen. Je zet er een vangreltje tussen. En daar gaan de jongens die hard willen. Die betalen daar 3 euro een per week. Heel nieuw licht op de zaak. Dit, ja, maar dit is, een is een Zo heeft meneer Van Boer het niet nee, bedoeld. Nee, nee, nee. Maar de knak doet dat. dat ik denk er wel over na. Hè? Ja. Is dat zo? Nou, dat vind ik wel. Ik ben van de knak, dus dan doen we dat. Oké, okay, dus vanaf, vanaf nu, ja. Vanaf ja. Nou, vanaf ja. nu denk jij erover ja. na. Maar in ieder geval de ANWB, die zegt dus nu, kabinet, geen tolplannen. We, hebben, uh, we, hebben, we betalen al genoeg en uh, geen flauwekul. Ja. Dat is ook ja. wel waar. Daaroverigens, ja. dat is ook wel weer waar, daar ja. hebben ze gelijk in. Uh, en daarmee staan ze dus eigenlijk een beetje tegenover mevrouw Schultz. Ja. Melanie Schultz. Maar oh, daar maken. ben ik ook wel voor. Dus dan neem ik terug wat ik eerder gezegd heb Dan ben ik ook tegen. Nou, ik, Als... Jij bent nog Dan goed nieuws voor General Motors in Amerika. Want de Amerikaanse overheid heeft die firma gered. Mm -hmm. Enige jaren terug met. Nou, ik weet niet meer hoeveel miljarden. Maar ik zal maar zeggen, o. daar kun je dit land aardig mee uit de slop trekken. Kortweg. Uh, 70 miljoen uh, aandelen uh, zijn er nu weer uh, terug eigenlijk op de markt gebracht door de overheid. Uh, zodat, zodat er geen uh, overheidsbemoeienis meer is. He, want ze, kochten toen, ze redden toen General Motors. Toen zeiden ze, van, ja, maar dan willen wij voor een groot deel uh, aandeelhouder... zeker ja. eigenaar zijn. En ze zijn er nu weer uit, ja. want de schulden zijn nagenoeg afbetaald. Is dus mooi. Snelle recovery, he, uh, snelle uh, uh, herstel, herstel van die Amerikaanse reuzen. He, uh, bij uh, bij uh, Chrysler. Uh, Chrysler is het niet anders. Overigens oh, dus is het wel leuk, Carlo. Ford heeft het op eigen benen gedaan. Ford heeft het nog wel leuk te nooit steun gekregen. te ja. Heel knap. Ja, goed gedaan. Uh, Kia. Ja? Korea. Nou, uh, uh, die, die hebben, vreemd genoeg was er tijdens de Tokyo Motor Show... ...was er ook een show in Los Angeles. Ja. En daar heeft Kia, wat toch volgens mij weer een Aziatisch merk is heeft in Los Angeles de K900 neergezet. En die K900, dat wordt de auto waarmee ze willen gaan concurreren... met de Mercedes S-klasse, de BMW 7-serie, de Audi A8. Je kent ze allemaal wel. En foto Technisch gezien Bastiaan, een bloedmooi ding. Maar waar lijkt hij op? Nou, hij heeft wel wat van een Jaguar XF. Ja. Hij heeft ook wel wat van een Tesla Model S. Hij heeft eigenlijk wel van allerlei merken wel maar dan wel de goede dingen overgenomen. nee, de Qoros heeft de de de Qoros Chinese. Qoros de Chinese Qoros. is het is ook een Kia Je hebt een Kia die Qoros Koreaans, het korros uh, is in Chinees merk. Nee, oh, is dat is een kunheden. Nee, nee, nee. Er is een Kia ja. die echt identiek een BMW 5 GT is. Ja, oké, okay. maar, maar, maar maar dat zijn auto's die blijven daar en de ja, dat deze weet Kia. Dat weet ik. Maar dit is, die jongens die jat alles wat wat wezen van. Nee, maar weet je wat de grap ja, het is? Ja, jatten. Weet je oh, wat de grap is? Een compliment. Ja. Weet je wat de grap is? Nee, kost niet. Kia heeft een tijdje geleden meneer Peter Schreier uh, ja. gehuurd. En die ja. heeft de eerste Audi gedaan. Mm -hmm. En nu huren ze gewoon voor veel geld. Dat doen de Koreanen al eeuwen. Ja. Dus huren ze gewoon westerse uh, uh, tekenaars in. En die zeggen: Van jongens, zet voor ons maar een nieuwe modellijn. Ja. Ik weet nog dat ik samen met de heer Stolwijk ooit in Korea was. Ja. Langs en, en daar weer. hebben wij gesproken met de meneer Bes... was dat ja, voor ja, mij, hè. tegenwoordig Middels een Esther Martin-baas... Die, die toen het toenmalige DeWoo merk ja. in vijf jaar tijd opnieuw moest uh, uh, ja, neerzetten. Zetten, ja. Verkocht aan General Motors. The is history. maar dat was heel al weg. Het was hij al weg. Dan, ja. over ja. de Chinezen gesproken... we hadden het niet over, maar stel dat we daarover gesproken hadden... Dongfeng, een hele grote Chinese club... is bezig om een aandeel te nemen in een hele noodlijdende club... namelijk... PSA, oftewel Peugeot, ja. Citroën. Die jongens die hebben het op dit moment echt zwaar. Je leest wel eens een positief bericht. En terecht overigens. Het herstellen is het. Uh, Er is wat herstel, maar van ellende kruipen ze nog steeds tegen de muur omhoog bij die twee merken, die twee Franse merken. Nou, er is nu verlichting, want een Chinese partij, Dongfeng, dus wil graag een, een groot belang nemen in PSA, in dat Franse mm -hmm. concern. Nou, dat is een soort van revelatie geweest van het aandeel PSA. Dat was een soort van junkbond, inmiddels, maar vanwege die Chinese belangstelling ging dat ineens omhoog. Alleen nu heeft Dongfeng gezegd van ja, nee, ja, euh, ja. maar dat, dat wilde doen. wel 20 Maar we, we zitten nu toch vooral over 10 te denken. Ja, maar dus dat doen ze altijd, weer Dat doen ze altijd. De patiënt geven ze even de hoop dat het best goed gaat. En dan knijpen ze de keel even zacht dicht. En dan zeggen ze, ja, maar als ze nou iets harder knijpen, dan gaat u dood. Dus dat moeten we dan niet doen. Totdat de patiënt dood is. Maar weet je waar het aan ligt? Het ligt aan de, ligt aan de belkosten van Peugeot Nederland. Ja, dat is een grote kostenpost. Want ik word gemiddeld drie keer per week... vanuit de broekzak gebeld van Wenke Vassbender. De PR-functionaris van Peugeot. Dat is gek, hè? Maar is dat op je lichaam? Nee, ik weet het niet. Haar telefoon gaat mij spontaan bellen. Dus dat moet enorme belkosten verhogen. Dat zegt zo. En bel je dan terug? Ja, nee, ik luister wat er gebeurt. Dan hoor je... En dat is het. Ja, maar natuurlijk de Je zit boven in het alfabet. Dus dat dan, is het, ja. Tot slot, een uh, Renault, Renault, Renault gaat... Uh, uh, die heeft volgens mij zijn elektrische autoplannen... redelijk achter de uh, coulissen gezet. Ja. Uh, in tegenstelling tot een jaar of twee jaar geleden. Maar ze komen wel, en dat is vanmorgen min of meer bekendgemaakt... met een volledig uh, elektrische eenzitter raceauto... Ja. En die heeft al gereden op het circuit. La Ferté Gaucher, 80 kilometer het nauwste van Parijs. <laughs> en daar, daarvoor zien ze grote dingen in. En het lijkt mij gewoon wel leuk om een soort Formule 1-achtige bolide. Elektrisch ja. over een circuit te gaan. Mag dus vraag... je daar, als je dan niet in slaap valt. Hè? Ik heb toch een probleem met Renault. We weten allemaal dat er een leaseconstructie aan de grondstad ligt. Als je zo'n zo Fluence bijvoorbeeld wil rijden. Of zo'n zero-auto van Renault. Ja. Dan moet je dus een batterijpakket huren. Heb jij laatst gezien dat als je het batterijpakket niet kan betalen... je leasebedrag niet kan voldoen... dan zetten ze je accu uit en rijdt je auto niet meer. Heb je, je koopt een auto je en leased een batterijpakket. Dat moet zo. En kan je dus je hypotheek niet betalen... word je uit je huis gezet. Dat is verhaal. Dat is en dat doen ze vanuit de centrale ergens. Ja, gewoon klik, uit, boem, kan je hem niet meer opladen. Dan komt er ook niks meer uit. heb je dus een plantenbak van 25 mil... en die staat op je pad, kan je geen meter meer, meer rijden. Dank u wel. Mag je hem eerst kopen. Ik vind het een waardeloos verhaal. Ja, en dat kan natuurlijk met alle elektrische auto's. Ja, natuurlijk. Als met je telefoon kan, kan het ook met je elektrische auto's. Maar als je niet betaalt, mag er toch iets gebeuren? Als ik toch niet betaal, dan kan ik met mijn auto... Met mijn, uiteindelijk met mijn benzineautootje kan ik ook niet meer rijden. Kom eens uh, ook terughalen, hoor. Uh, maar, maar, maar dan is hij wel... Ja, nee, nee. De auto heb je al gekocht dan. Ja. Maar je moet hier zeggen dat je leaspasje, je, je, je benzinepasje doet het in... Het is een waanzinnig verhaal. Ja. Het kan niet. Je kunt altijd nog een, een litertje benzine ergens bij iemand lenen. Dan kom je nog verder. Maar een, een litertje stroom krijg je niet in je accupakket... als dat door de fabriek is afgesloten. Nee. Waarloos verhaal. ja. Dus, nou, dit gezegd hebben we de, naar de Tokyo wow. Motor Show. Dat is leuk. Ja. Ja, nou, dat, dat is, is leuk. inderdaad vriend en collega. En ook vriend van de show. Ja. Henry ja. Stolreich. Ja, die hier meestal altijd zit als jij er weer eens een keer niet bent. Nou, nu ben ik er gelukkig. Ik ja. ja. hey, hey. ken van je me eindelijk, Bas. Huh? Een ja. van de QE's moet meedoen. Ik het veel, God, veel jonger was, maar dat valt best mij. Ja. ja, een stuk jonger dan die Ik ben hier niet de jongste. Die is in Tokyo Motor Show. Die is volgens mij gisteren weer geland. Met een jankende jetlag. Ja, maar goed geslapen vandaag Goed geslapen vannacht. Het scheelt vannacht. veel hoor. En die, die, heeft, die heeft twee, drie dagen rondgekeken in Tokio op de autoshow. Die daar weer een soort van, lijkt het wel, belang lijkt te ja. winnen. Ja. Henry, Ik, dat ik ben het met je eens. Hij wint van een belang. Jaar of zes terug was het helemaal niks meer. Was klaar. Maar toen was alles klaar. Toen, toen stortte de hele wereld in. De autowereld ook. Tokio is verhuisd naar een nieuw tentoonstellingsgebouw. Veel dichter bij de stad. Voorheen ja, was. Ik, ik weet nog dat ik er ooit met de bullet train ja, naartoe moest. Moest je heel ver vanuit de stad. Ja. Nou zegt het in Tokio niet zoveel als een hele grote stad. Ja. Maar nu ligt het in het centrum van de stad. In een nieuw gebouw. Heel okay. modernistisch. En daar hebben de Japanse fabrikanten gezegd. Van, wij zorgen dat onze show belangrijk blijft. Het is dus natuurlijk in de wereld veel aan de hand. Hè. De, de aantal shows ja. verdwijnt. Ja. En de grote shows doen hun best om groter te blijven. Zo groot te worden dat je niet om ze heen kan eigenlijk. Juist. En Tokio heeft dat toch voor elkaar. is ook niet zo hm. gek met een thuismarkt. Waar zeven fabrikanten nog actief zijn. Ja. Moet je ja. niet vergeten. Het is een van de toch meest... Autoproducerende over de wereld. De wereld. Ja. Wat, wat ja. staat er voor nieuws? Want daar moeten we even naartoe. Ja, dat heb is in Tokio? nieuws. Want de Japanners Japons... hebben altijd gekke technologie. Ja, het gekke, ze, ze besteden dit jaar heel veel aandacht aan technologie... Mm -hmm. waarbij auto's met elkaar praten. Dat is de okay. auto oh, van de toekomst. Ja, connectiviteit. Connectiviteit, een mooi woord. En daar zijn ze heel ver in. Daar hebben ze ook een apart paviljoen voor gebouwd. Mm -hmm. En daar kun je zien hoe auto's... Stel dat jij uh, voor jou gaat de auto linksaf... dan waarschuwt jouw auto de auto's achter jou... dat ze alle moeten gaan doen dat een auto links afslaat. Dat Juist. zijn allemaal middelen die de, het verkeer veiliger maken. Juist. zie je heel veel van. Maar veel leuker zijn alle conceptauto's die je daar ziet. En daar zie je bij alle fabrikanten toch weer leuke ontwikkelingen. Honda presenteert het als een concept. Ze noemen het de v Dat is een, een, een crossover. Vezel. Vezel, ja, vezel, vezel, vezel. vezel. Ja, v ja, Vezel. Okay, ja, maar in Japan zeg je geen vezel. Nee, maar hier wel. v Of ah, ongeveer woorden van gelijke strekking. Kleine crossovers. Je ziet heel veel crossovers. Uh, Wat is een crossover? Ik een weet crossover. Jij ja, weet het wel, nee, maar jij wil het niet. uit mijn mond horen. Ja, inderdaad, Dat is een soort mix. Verklaar het nou niet. Het is een is mix. Het. Carlo zegt het alweer: het is een mix van een, van een sedan en een, en een ruimtewagen. Uh -huh. Een auto die veel ruimte biedt. kaskai was de eerste destijds. Ja. Nissan. Wel... En inmiddels zie je elk zichzelf respecterend merk met dergelijke auto's komen. Ja. Geldt ook voor Porsche. Die verkoopt inmiddels meer van dat soort auto's dan de sportauto's. Nee, noemen we dat altijd MPV's? Minimal Penis Vehicle. Als je ja, maar dat zijn er niet, Bas. Dat is toch een ouderwetse term. Een Minimal nou, Penis Vehicle. Ja. Ja, als je een nou. auto hebt waar je een heel klein. Ja, dat je ten compensatie een hoog ding hebt wat er eigenlijk niks kan. Ja. Maar die terzijde. Ja, ja, ja. Anderen hebben sportauto's Ja, ik denk nee. erover. Goed, ja, over. Ja. Ja. klos over. Heel, wat nieuw, hè? Uh, heel aardig. Toyota mm -hmm. in eigen land. Niet alleen werelds grootste fabrikant, maar in eigen land goed voor een. Markt aandeel van ruim 42 procent. Daar ja. kom je nergens meer tegen. Uh, laat zien dat ze zowel in de sportauto's nog steeds actief blijven... als in de auto's die op uh, elektrisch aangedreven zijn. Ook eh. dat, dat zal Maarten Stijnboeg leuk vinden. Want die zit zwaar mee te twitteren op het moment. En ja. Maarten, Maarten is natuurlijk van de elektrische auto's. Mm -hmm. ja, maar Maarten zouden Evenals... in Japan moeten gaan kijken dan. Heeft zelf ja, te dat hij dat zou, evenlaan, Maarten Stuinboek zou eens naar Japan moeten. Ja. En dat zou dan ook even blijven, Maarten. want we nee, hebben, we Nee, we nee, nee, nee. nee, hebben Maarten Lief. dat maar als Joop Suzam die zit in Israël te luisteren. Wat ja, leuk op allemaal. altijd, hè Maar ja. Ja. heel Oudevries. aardig bij Toyota ook is de waterstofauto. Die ah. De FCV concept. We hebben allemaal mooie termen, maar dat is de auto die in 2015 in productie moet gaan. En waterstof. Bij welk merk was dat? Toyota. Oh, Toyota, ja. Toyota. Ja. En als het allemaal waar gaat zijn... dan kun je die auto in drie minuten vol tanken ja. met waterstof. En kun je daar 500 kilometer mee rijden. Dat is natuurlijk een heel nieuw concept als dat gaat lukken. Het probleem is dan weer de infrastructuur. Want waar ga je die waterstof tanken? In Nederland Aha. kun je geloof ik op twee plekken terecht. Maar het laat wel zien dat de Japanners geloven in dat soort auto's. Ja. En zoals het met de elektrische en de hybride hebben gedaan... zal het ook met de waterstofauto toch wel weer gaan lukken, ja. denk ik. Ja, altijd voor een deel... Van een deel. Gisteren was vorige week was hier een grote Ford Research Design and Development baas. Voor mij Pim van de Jachten in Aken bestiert hij het researchcentrum van Ford. En die zei waterstof dat gaat ongeveer een aandeel krijgen van 20% in de dat toekomst. Dat is veel. En, en elektrisch ook. En uh, de, dus hij zegt maar er is op dit moment nog niet één alternatief gevonden wat zeg maar de hele boel uh, onver kan werpen en ondertussen nee, ja, te krijgen. Ja. Nou, ik geloof het ook wel. Alleen je ziet op dit soort shows, zoals de Tokyo Motor Show... dat ja. er wel heel hard achter de schermen gewerkt wordt. Ja. Wij zien natuurlijk niet wat er allemaal gebeurt. Nee, nee, nee, nee ik oh. snap het. Ik, sorry. Sorry. ik begrijp het maar. Als we het toch over conceptauto's hebben, Mitsubishi... toch een merk wat hier een beetje uh, bekend is op dit moment... van die outlander, die elektrische. Ja. Komt daar ineens, staan er drie crossovers. Groot, middel, klein... Hier, waarin ze laten zien dat ook dat merk van plan is om als automerk te blijven bestaan. Je hebt ook wel, ah. wel eens het idee dat dat soort merken wat aan het wegzakken is. En dan, dan kijk je van naar de Europese markt... en verdraait in zo'n Japan staan er dan toch weer nieuwe modellen... waarvan je denkt van ja, dat zou toch wel eens ja. wat kunnen worden. En dat is natuurlijk een enorm conglomeraat. Mitsubishi is een gigantische grote... Zware industrie. Voor zover mijn, mijn kennis trekt, is dus het een van de allergrootste van de wereld. De wereld. Ja, het zijn ook conglomeraten, de banken, zeg ik voor wat. Zullen we, zullen, we, zullen we. Bas, jij hebt gereden met die Japan. Zullen we dat even ertussendoor Geen gooien? Meter. Het... Oh jawel, Toyota Auris. Ja, ik het vergeten. Oh. Oh. Ik heb het toch even uitgezocht. Want wat betekent Auris nou in het Latijn? Oorschelp. En dan zou het echt mooi zijn als je zou zeggen, oorschelp die niks hoort. Want ja, we rijden eigenlijk al. Uh, dit is een hybride versie van de Toyota Auris. Echt een beetje het kleine broertje van de Prius. En u weet het, de Prius vinden wij helemaal niks. Latijn voor zetpil. is dat Prius. Maar die Auris is fiscaal vriendelijk. Ziet er stukken beter uit dan. En heeft gewoon een viercilinder 1.8 liter benzinemotor. Met een elektromotor. Ga er nou vanuit dat die... Renemotor 99 pk heeft, wat natuurlijk niet echt een enorm snelheidsmonster is. En die elektromotor die levert dan nog eens op een andere manier 81 pk. Gecombineerd vermogen is dan niet ineens 180. Nee, gecombineerd vermogen 100, uh, ja 180 pk maar 136 pk. Hoe is die Auris? Nou, dames en heren, zo seksloos als een vis. Echt, het is een auto waar. Kraak nog smaak aan is. Het, is. het is middle of the road. Het zijn rubber handschoenen bij het schoonmaken van je keuken. Dat, dat is. Meer wekt het niet bij mij op. En dan in de kleur lichtblauw of geel. Weet wel, u kent die rubber handschoenen. Daar word je nou niet echt heel warm van. Nee, een auto die rijdt en die je vervoert en die dat doet, ja. Maar nou, het enige comfort, nou, u hoort dat de benzinemotor is nogal aanwezig. Die is een beetje brommerig. Die hoor je echt overal bovenuit. Maar het gecombineerd vermogen is niet slecht. Het rijdt gewoon door en het rijdt ook prima. En het mooiste, en dat hoort u niet, dat voel ik alleen, is dat de combinatie elektromotor-benzinemotor, want dat kunnen ze bij Toyota goed, zo is afgestemd dat die elektromotor niet een kick-in geeft. Het is niet zo dat je ineens denkt, brrr, oh, daar gaan we, oh, de benzinemotor schakelt in. Nee, het gaat allemaal vrij vloeiend en vloeibaar. We rijden op dit moment 4,8 liter per 100 kilometer weg. Nou gaan we eens even niet oude keutelen. Kijk, even volgas. Nou, dan hoor je de motor echt aanwezig. En omdat hij een continu variabele transmissie heeft... heb je die herrie. Want hij pakt ineens alle toeren... om zoveel mogelijk koppel kwijt te kunnen... in, dat, uh, in die automatische bak. Nou, dat maakt herrie minder herrie... dan die vergelijkbare Prius weer. Daar is hij weer. Dat begint nu toch een beetje outdated te raken... ten opzichte van deze Auris. Want die oorschelp is nog zo gek niet. Nee, hij doet het eigenlijk best. En verder zit het prima. En Toyota had het gewoon... Ja, en is het dus gewoon een, een hele grote lege oorschelp. Een Auris. Wat rij jij? Toyota oorschelp. Altijd nog beter dan Toyota Z-pil. Weet we, je, een Toyota Auris is, is uh -huh. een goede, maar niet leuke auto. Nee, He, dat, dat, dat mag is overigens. Maar ik heb laatst het geluid gehoord van een auto die ik wel heel leuk vond. Die ook is geïntroduceerd. Ik zullen, we, zullen we dat even laten horen? Ja, het het dan, dan kikken wij weer even af. Ja. Laten we eens horen. liter jongens. Supercharge. V8. V8 supercharge. In een de nieuwe Jaguar F-Type coupé. Die is blijkbaar nog iets meer getuned op dit soort beleving. Ja. Meer dan de uh, cabrio die er ja. al was. Wat een vies geluid. Hè? Wat een vies geluid. Mooi ja. jongen. Hij, hij is mooi. Ook, de hij auto, is ook, auto is mooi. Hij is zoveel mooier. Ja. Excuus alle kopers. Ja. Dan de cabrio. En, en ook praktisch Want die zijn want je blij. Dus... Dus maar, eh, eh, eh, en ik hoop dat we, eh, dat we dadelijk, als we wuiven hier naar de camera's die hier overal hangen, we al, hadden, dat we dan dat geluid nog even mogen ja, horen. Maar goed, nog ja. even terug naar die Tokyo Motor Show. Ja, ja. Nissan. Zonder wat een rare dingetje van Nissan, leuk om te melden. De uh, Blade Glider. Dat is een, uh, een auto die is in een soort... Punt loopt. Ja. Vind je het leuk, Boris? Nee, naam vind ik apart. Ja, ja in Japan zeggen, dus, zeggen ze het ook anders. Maar dat kan ja, niet. Okay. Nee, een Een pijlvormige driezitter. Dus je zit in je eentje voor Een pijlglijder eigenlijk. Ja, een pijlglijder. Dit is een pijlglijder. Zit... pijlglijder. Ach, ach. Nou, wat het leuke is, het is een auto door een elektromotor aangedreven. Het is niet zeker dat die komt... Maar ik denk dat hij wel komt en dat hij dan als een soort sportauto wordt neergezet. Want het is een, ja, het is een leuk autootje. Okay. Het is een serieuze opstap naar een plekvessie. En dat zie je daar veel. Je kunt het allemaal niet noemen. Maar er zijn nee. zoveel concepten die tegen realiteit aanzitten. zitten. Japanners blijven diversif diversificeren. Ja. Het is mooi om te zien. Ik zag, ik zag ook drie best interessante Subaru's uh, ja. staan. Ja. Uh, het is ook wel een soort van uh, uh, uh, heropstanding ja, Het is ook een, een dochter van ofzo. Toyota. Oh ja, uh, dat maakt dat het leven het wel wat makkelijker. Er zit een beetje geld, hè? Er zit een beetje geld. En Toyota wil gewoon de grootste blijven. Volkswagen roept het. Toyota doet het. Dat is denk ik een beetje het verhaal dat er oh. zit. Ja, zou ik ja. ook zeggen, ja. Hey, even nog één ding wat vanuit het Zuid-Duitse belevingsgebeuren. De Porsche. Macan van Porsche. Ja, de grappig. krompe gekrompen carrière. Ja. Wat is het nou? Het is een soort uh, crossover. Dat ben je <laughs> ja. niet. Ja. Is het ah, een SUV, uh, uh, Een crossover. Een ja. Porsche. Dat is weer het voordeel van onderdeel zijn van zo'n Volkswagen-concern. Ja waarin ze natuurlijk heel erg makkelijk op allerlei platforms... heel veel verschillende auto's bouwen. Hm. Dit is dat eigenlijk je niet, een, maar kan ook. Wat is dit eigenlijk? Een, een uh, Touareg. Nee, een nee, Touareg. Nee, nee, nee. Q5. Q5. Ja. Nou, dat zal misschien ook wel Touareg dat zijn. Dat is uh, volgens mij hetzelfde, man. He. Ook dus, uh, alleen weer Q5. kleiner dan de vorige. Ja. Vet van binnen. He, je kunt, uh, het is een typische Porsche. Uh, de lijnen moet je nog even aan wennen. Het is niet zo mooi als de Cayenne en andere Porsches... zo, hm. zo goed Maar het is wel een verdomd... Interessante auto voor die markt. Het gaat Porsche naar grote hoogte sturen, ja. denk ik. Het ja. maakt Porsche bijna betaalbaar voor gewone mensen, was. Je bent niet meer explosief straks. Nee, nee. ik rijd tegenwoordig een oude vieze Maar <lacht> Ja, over, daarover gesproken. Hendrik, we moeten je gaan bedanken, want de tijd zit erop. Dankjewel dat je je meteen met Jetlag en al wilde vertellen... Graag over de gedaan. Tokyo Motor Show. Tot zover de Tross Autoshow. Uh, ja, we zijn er uiteraard volgende week weer. Als u opmerking heeft, autoshow.tros.nl. Zo meteen de collega's van Opium verder. Nog heel even het geluid van de F-truip ja, eronder. Even nog. En dan gaan we zo in één keer naadloos... naar het internationaal met Jeroen Jepkema. Die moeten nog even wachten op de... dit geluid... Oh, F-Tripe Coupé, net dus geïntroduceerd op de Tokyo Motor Show. Dat is mooi. Tot volgende week. Tot volgende week. Jout-Jakuma. Aja. Dit is Radio 1. E. Het NOS-journaal. Egypte heeft de Turkse ambassadeur gevraagd het land te verlaten. De Turken mengen zich volgens Egypte te veel in de binnenlandse politiek. Egypte heeft zijn eigen ambassadeur al teruggeroepen uit Turkije. Het land zegt dat Turkije organisaties steunt... die de stabiliteit van Egypte bedreigen. De PvdA vindt het geen goed plan dat de gemeente Katwijk... 16- en 17-jarigen de komende twee jaar nog niet wil beboeten... voor het drinken van alcohol in cafés. De partij vindt een uitzondering geen goed idee. Zoiets schept volgens Kamerlid Rebel onduidelijkheid. De natuurfilm De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplats... heeft al meer dan 600.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. Het is de tweede Nederlandse speelfilm die zoveel bezoekers trekt dit jaar. Eerder slaagde, verliefd op Ibiza daarin. En de Belgische ploegleider Johan Bruineel zet een punt achter zijn carrière. In een gesprek met RTL Luxemburg geeft hij aan... dat hij behoorlijk klaar is met het wielrennen. Bruineel lag het afgelopen jaar flink onder vuur... na dopingonthullingen van Lance Armstrong. Dat waren de hoofdpunten. Van Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium live vanuit het Grand Café van De Lamar in Amsterdam. Tot half vijf kunst en cultuur op Radio 1. U bent van harte uitgenodigd hier de uitzending bij te wonen... of gewoon lekker te blijven luisteren aan de radio. Dat mag ook naar Hani Abu Assad bijvoorbeeld. Palestijns filmer die na Paradise Now wederom een scoort met Omar... En verder veel muziek in dit programma. Straks hoort u Leopold Witte en Geert Lageveen over hun ervaring als operaregisseur. Ze gingen met Carmen aan de slag bij Opera Zuid. Jodie Pijper die heeft jarenlang ervaring als achtergrondzangeres. En ze zag voor ons de documentaire 20 Feet from Stardom. Twee leden van het ragazze wordt het over de prijs die ze net hebben gekregen... en de tournee naar China. Zanger Rick de Leeuw zet een heel oude vriend in de virtuele vitrine. Ik heb vrienden in, in Kaapstad in Zuid-Afrika, omdat ik daar vaak kom. Ik heb vrienden in Griekenland, omdat die daar naartoe verhuisd zijn in de loop der jaren. En ik heb nu ook een vriend in de 16e eeuw. En dat prijst mij tot een gelukkig mens. 80 seconden latent talent. Lineke de in de bus en de live muziek. Is het de zee die we ruisen. ruizen? Ja, hier is Zelstra. Kun je tekst hier doen, geweldig. Wilt te reageren opium@avro.nl of twitteren naar hekje opiumavro, of hekje Hans opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Monty Python. Ja, dat was nog eens nieuws donderdag. Ze gaan het nog één keer doen, de Pythons optreden voor het publiek. Volgend jaar 1 juli in de O2 Arena in Londen. De vijf Britse komieken die staan dan na 30 jaar weer op de planken. Zo lieten ze deze week in een hilarische persconferentie weten. Er wordt een show met klassiekers al. Ontkomen we natuurlijk niet aan aanpassingen hier en daar. Ik bedoel, de Death Parrot sketch, dat moet nog wel lukken. Misschien beter dan ooit gezien hun hoge leeftijd van boven de 70. Maar een silly walk van John Cleese, die kunnen we bijvoorbeeld wel vergeten. Ja, dat is niet mogelijk nu, want ik heb... Een artificial knee en an een artificial hip. Kunstknie en heup maken een gek loopje onmogelijk. Misschien maar beter ook. Niets erger dan die oom die op partijtjes altijd dezelfde grappen vertelt. Ik ben bang dat het dan heel erg gaat tegenvallen. Maandag gaan de kaarten in de verkoop en Die kosten maximaal 95 pond. En er was meer nieuws van oude helden, dood in dit geval... Jim Morrison en Leonardo da Vinci. Om te beginnen met die grote oude meester... eindelijk kunnen we horen hoe het mysterieuze muziekinstrument klinkt... dat Leonardo da Vinci 500 jaar geleden ontwierp. Het gaat om een soort vioolorgel, de viola organista... zoals hij hem zelf noemde. Zijn uitvinding kwam nooit verder dan een schets... in zijn meer dan duizend pagina's stellende ontwerpboek... de Codex Atlanticus. Tot nu toe dus, want de Poolse concertpianist... Slavomir Sobrutschki bouwde het instrument na... dat als pianobespeler... Wordt en het klinkt zo. De Poolse concertpianist die speelde dit jaar eerder deze maand... op een internationaal pianofestival in Krakau. En of we straks massaal aan de viola organista gaan... dat moeten we nog maar even afwachten. This is the end. Nee hoor, we gaan nog even door. De doorsanger Jim Morrison. die schreef misschien geen Codex Atlanticus. maar hield in het jaar voor zijn dood wel een notitieboekje bij. met gedichten, gedachten en notities. Een bijzonder, nooit eerder gepubliceerd object. dat volgende maand onder de hamer gaat. tijdens een veiling in Los Angeles. Het 100-pagina stellende boekje. zou op de Amerikaanse Profiles in History. veiling een bedrag moeten opbrengen. tussen de 200.000 en 300.000 dollar. Het is afkomstig uit de privécollectie van rocklegende Graham Nash. Een bommelding verstoorde donderdagavond... de vertoning van de Nederlandse film Matterhorn... op een homofilmfestival in Sint-Petersburg in, in uh, Rusland. Dennis Wielaert, cameraman van de film, die was ter plaatse. Maar gelukkig maar, na twee uur um, mochten we weer de zaal in. Ja, dat was toch wel een bijzondere uh, ervaring om daar te zitten. Met die volle zaal met mensen die eigenlijk niet zijn weggegaan in de kou. En na afloop uh, mensen toch met tranen in de ogen... en ja, blij dat die film hier vertoond werd. Mathoorn gaat over een vriendschap tussen twee mannen in een kleine christelijke gemeenschap. Cameraman Wilaert merkte ook nog op aan de anti-homo-leuzen op posters rond de bioscoop... en de reacties van de omstanders dat het festival omstreden is in Rusland. Regisseur van Mathoorn Diederik Ebbingen, was mede om die anti homosfeer in Rusland dan ook in Nederland gebleven. Bon Jovi 58 miljoen, Lady Gaga 59 miljoen, maar de lijst van 25 best verdienende muzikanten wordt met stip aangevoerd door Madonna. Ruim 92 miljoen mocht ze op haar rekening bijschrijven. Het Amerikaanse zakenblad Forbes stelde de lijst samen en vooral met haar MDNA tour liep Madonna goed binnen. Daarnaast verdiende de zangeres bij met haar kleding en parfum lane Ach ja, ze zong het al in. Wanneer was het? 1985. I'm a dear. En tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Een, een kijkje in de wonderenwereld wereld van het Binnenhof. Ieder jaar wordt er een uh, zogenoemde nieuwsportrapporteur aangesteld... die een paar weken mag meekijken in en rond de Tweede Kamer. Het is iemand van buitenaf die zijn bevindingen uiteindelijk presenteert in een boek. Uh, Joris Luijendijk deed het bijvoorbeeld al eens. Dit jaar werd het geen boek, maar een toneelstuk. Vier jonge acteurs en regisseur Casper van der Putten van het Nationale Toneel laten in hun voorstelling Sport zien wat ze tijdens hun Haagse safari zo al tegenkwamen, hoe ze aankijken tegen het spel tussen politici en journalisten. Het ging deze week in première en opium was erbij. Ik kan alleen maar constateren dat uh, politiek Den Haag mij gewoon niet zo inspireert. En van een ontmoeting met Jan Kees de jager. Ja, gaat mijn hart niet echt sneller kloppen. Graag, publiek! Die is Jan Kees de jager. Ja. Joris Smit, een van de acteurs. Even loopt, Joris. Goed gedaan. Ja? Veel leuke reacties? Ja, heel leuke reacties. Het is, een, het is een persoonlijke voorstelling die gaat over ons. Onze zoektocht 13 weken lang in Politiek Den Haag. En hoe wij dat hebben ervaren. Kijk je dan als acteur naar hoe politici uh, nou ja, misschien zelf acteren? Ja, het zijn mensen die uh, het woord gebruiken en moeten gebruiken... om een boodschap over te brengen. En... Dat doen wij natuurlijk ook. We waren bij de Algemene Beschouwing en daar was Rutte tien uur lang... tien uur lang op scherp, scherp gewoon. En dat kunnen wij niet, hoor. Uh, ik kan wel tekst onthouden, maar zo uh, met bravour en uh, ook nog met humor... Ja, dat, daar kan ik alleen maar een diepe buiging voor maken. Wat kunnen jullie als theatermakers meer brengen dan de journalisten... die dagelijks daar rondlopen en daar veel meer van weten dan jullie? Schoonheid. Ik denk dat journalisten vaak bezig zijn met snelheid, de waan van de dag en kort en bovenop en plat. Marieke Stellinga, ja. econoom en journalist bij NRC Handelsblad. Wat vond je? Wat ze uitbeelden eigenlijk dat je zo'n microfoon onder je neus krijgt geduwd hè? en dat dat op een vrij aanmatigende manier gebeurt en vrij uh, indringend... Uh, ook in je persoonlijke sp space hè, als mens, je li lijfelijk, dat, dat is absoluut waar. En ik heb daar vaak naar gekeken en gedacht, jongen, jonge jongen wat een opgave om daarmee om te gaan. Ferrie Bingelen, parlementair verslaggever. Zijn er voordelen in een stuk naar voren gekomen die waar zijn? En Natuurlijk, je ziet de manier van interviewen... dat iemand gelijke mening moet hebben. Dat, dat, nou, dat, dat is ook zo. Is er, is er een duidelijk overlap tussen theater en politiek? Ja, daar is wel een overlap in die zin... Dat, dat, dat politici ook in staat moeten zijn om mensen te inspireren, bijvoorbeeld. En dat moeten toneelspelers ook. Maar toneelspelers hoeven niks anders te bereiken... dan mensen te inspireren, te ontroeren. En politici moeten besluiten nemen. Dat gaat soms met toneel gepaard, toneelspel, maar het doel is anders. Een voorstelling op het toneel kan slecht aflopen. Als daar iedereen sterft op het toneel, vindt iedereen dat prachtig. Maar dat kan niet in het echte leven. Dus dat is een groot verschil. Je kan eigenlijk cynisme niet laten winnen in de politiek uiteindelijk. Op het toneel mag dat wel. Boris van der Ham, oud D66-kamerlid en ex-acteur. Moet je een goede acteur zijn om een goede politicus te zijn? Uh, ja, maar sommige mensen definiëren acteur als uh, nep en uh, onecht en dingen heel erg overdrijven. Dat komt ook voor in de politiek, toch? Zeker, maar dat is vaak slecht acteren. Mijn definitie van een goed acteur zijn is eigenlijk eerlijk zijn onder abnormale omstandigheden. Je eigenlijk jezelf zijn en kunnen blijven ademen halen... Ook al kijkt de hele zaal naar je. Als je zelf uh, 13 weken je ergens in zou mogen onderdompelen in een andere wereld. Wat, wat zou je dan uh, kiezen? Nou, Eerlijk gezegd zou ik mij best in het toneel willen verdiepen. Wat zie me als ik uh, bijvoorbeeld met jullie 13 weken op stap zou gaan? Met ons als acteurs. Dan hoor je vooral heel veel gepraat. En heel veel twijfel. En heel veel zoektochten. We maken heel veel grapjes over poep en pies, uh, daar moeten we heel hard om lachen. En passie om dit vak zo mooi mogelijk uit te voeren. Ja, dat zal journalist Ferry Mingele dus zien en horen als hij in de wereld duikt van acteur Joris Smit. Van het Nationale toneel. Nieuwsport is deze maand nog drie keer te zien in het Nationaal toneelgebouw in Den Haag. En volgende maand nog vijf keer in Amsterdam in het Compagnie-theater. En uh, Jacobine de Brouw die zit hier aan tafel. Jij was als uh, parlementair journalist uh, voor BNR Nieuwsradio jarenlang vaste klant in Nieuwsport. Dus je kent het als geen ander, zou ik zeggen. Um, uh, ik ga zo met je praten over, over iets anders, namelijk over lek, de, de jeugd. Uh, Thriller, De politieke jeugdtriller die je hebt geschreven. Maar ja, nu je hier toch zit. Wat vond je van deze reportage en van, van, de, van de zaken die er gezegd werden? Ja, nou, ik vond het grappig om te horen. Um, ik kom zelf uh, gedeeltelijk uit een acteursfamilie. En uh, het is natuurlijk opvallend de overlap tussen uh, politiek en het acte acteursvak. En ik heb soms wel eens gedacht van uh, als je zo'n uh, debat bekijkt... dan zou je er eigenlijk een uh, kunstrecensie over moeten schrijven. Een toneelrecensie. Omdat het natuurlijk... Iets is wat ook van tevoren geregisseerd is. Hm. En heel veel dingen die, zijn, uh, die worden niet op dat moment bedacht. Het is eigenlijk een toneelstuk waarnaar je kijkt... waarvan je niet weet wat nou echt is en wat bedacht is. Je, hm. je weet niet op welke laag je kijkt. Dus dat zou een interessante manier kunnen zijn om naar zo'n debat ja, te kijken. Op zich is dat natuurlijk een constatering waar ik wel van schrik... dat het allemaal bedacht is, ook in Den Haag. Ja, schrik je daarvan? Ja, toch wel een beetje. Nou ja, nee, er wordt goed nagedacht over hoe mensen over willen komen... Ja. over de beeldvorming... Ja. Maar dat is volgens mij niet echt iets nieuws. Dat, dat ja. weten mensen en, en, ook wel. En het, wat, wat er ook gezegd werd, dat, er, dat politici geen oog hebben voor schoonheid. Wat de acteurs wel hebben. Herken je dat? Ik denk dat er in, in Den Haag is er weinig tijd voor schoonheid. Mm. Ik denk dat, dat dat het vooral is. Ik, ik zie in Den Haag wel af en toe schoonheid. Ik vind de manier waarop sommige mensen uh, kunnen debatteren... dat vind ik uh, getuige van schoonheid... Mm -hmm. Dat zijn er maar een paar, maar dat, uh, daar zie ik wel schoonheid in, ja. ja. Herken jij het beeld van de politiek en de journalistiek... zoals het geschetst werd, van dat, dat er een duidelijke uh, onderscheid is tussen die twee werelden... dat die afstand ook echt in stand wordt gehouden? N nou, nee. Volgens mij zijn dat juist werelden die uh, nee. heel veel overlap hebben. Ja. ja, en die heel veel contact met elkaar hebben. En die werken en leven daar op dat binnenhof... Nee, dat herken ik juist helemaal niet... dat er een hele grote afstand tussen zit. Ja. In Nieuwsport in is er een duidelijk soort hiërarchie. Hè? Je hebt mensen die aan de top staan als journalisten en anderen. Dat is een beetje het voetvolk. Jij hebt jarenlang daar rondgelopen. Wat heb jij uiteindelijk bereikt? Nou ja, ik, ik stond echt helemaal onderaan de voedselketen. <lacht> ik, ik werkte voor het allerkleinste medium wat daar destijds rondliep. Ik, ik heb daar gewerkt in de tijd van Fortuin, BNR Nieuwsradio, wij kwamen net kijken. En ik was de jongste bediende van dat kleinste radiostation. Dus ja, ik, ik stond overal, mocht ik net met mijn arm bij het geluid... En, uh, altijd op de rottigste plekken, maar ik heb het wel allemaal kunnen zien en meemaken. Ja, was het ook niet een streven om zoveel mogelijk die plopkap in beeld te krijgen destijds? Toen jullie absoluut, net absoluut was ja. dat een streven. Maar ja. dat, dat was ook vrij aardig gelukt volgens mij ja. destijds. Dat ging heel goed. Joh. Ja. Nou ja. Ja, wij, wij, wij hebben het opgezet daar. Dus ik was met twee andere journalisten, alle, alle drie heel erg jong. En ja. wij hebben eigenlijk daar zelf het wiel lopen uitvinden. En dat, het was wel een hele interessante tijd om dat te doen... want er gebeurde natuurlijk vreselijk veel in Den Haag op dat moment. Ja, ja. Ik praat zo verder met je over uh, Lek, uh, die uh, politieke jeugdthriller, over uh, kernafval en wat er allemaal mee kan gebeuren. Eerst naar uh, de muziek. Heimwee naar meisjes die Stella of anna Susanna heten, naar Sliptong met Fried naar Kotters op Zee. Zo omschrijft Theaterkant.nl de liederen van zijn nieuwe theaterconcert. Hij zingt Nederlandstalige poëtische teksten... en de bandleden zorgen voor de Zeeman's Jazz. Hier is met Jeroen Zelstra. Thank you. gras weer opnieuw geplant. Elke En de vloed bij schrijvers zoog: Wist een woord en valt weer droog Ik blijf schrijven in het zand Land wordt zee en zee wordt land geen krim En te vergeefs wordt langs de rand De bent Zijlstra aan het volgende uur van Je nog twee keer. Een spannend avontuur dat je inzicht geeft in Politiek Den Haag. Politiek was al spannend voor volwassenen nu ook voor jongeren. Het zijn niet de eerste de beste Frits Wester en Wouter Bos... die op de achterkant van het boek Lek van Jacobine de Brouw... het boek bij u aanbevelen. Uh, dat, dat is... Uh, hoe heb je het voor elkaar gekregen... Ja, nou, die werkte daar ook in de tijd dat ik daar rondliep. Ik heb ze gewoon gebeld. Ja. Ik heb een boek geschreven. En, uh, ja, lees het dus. Lees het eens. Ja. Ja, dus. Ja. Dus ze hebben het echt gelezen ook, hè? Ze hebben het echt gelezen ja. ook, ja. ja. ja. ja. Wa waarom vond jij het nodig, een jeugdboek uh, over de politiek? Um, nou, dat is eigenlijk begonnen met mijn neefje Willem. Um, ik heb uh, dus in Den Haag gewerkt uh, een tijd lang. En in die tijd was hij 13 jaar, 12 jaar. En um, hij vroeg mij verreweg de meeste vragen over mijn werk daar. Hij had altijd, als ik hem zag honderdduizend vragen. En ik vond het best wel moeilijk uit te leggen... Uh, wat ik daar meemaakte. Het was ook een rare ja. tijd. Um, en ik ging er op een gegeven moment over nadenken... Van, ja, waarom heb ik daar zo moeite mee om aan hem uit te leggen... hoe het daar werkt. Mm -hmm. Um, en dat kwam volgens mij omdat uh, hij vroeg alleen maar vragen vanuit het algemeen belang. Dus kinderen die hebben vaak een soort beeld van Den Haag. Daar, daar worden wij gered. Daar worden wij gered. Ja. Daar, worden wij gered. Ja. daar hebben ze het alleen maar over het algemeen belang. Ja. En ik probeerde hem uit te leggen dan dat er heel veel verschillende belangen waren. Dus een persoonlijk belang, een partijbelang. En dat dat mm -hmm. ook een hele belangrijke rol speelde. Ja. Ja. En dat je eerst de macht moest hebben voordat je die idealen kon uitvoeren. Ja. Had jij zelf overigens ook het idee dat, je, dat het algemeen belang daar gediend werd toen jij daar ging werken destijds? Nou ja, wel meer dan, uh, dan wat ik tegenkwam, eerlijk hmm. gezegd. En aan de andere kant, uh, wat ik daar tegenkwam vond ik ook niet heel chockerend. Want het is ook heel logisch dat het voor mensen ook een baan is die daar werken. Dus die hebben ook gewoon te maken met hun eigen leven daar, wat bepaald wordt door Den Haag. En ook met het partijbelang waar ze in moeten opklimmen om hmm. de idealen waarom ze naar Den Haag zijn gekomen voor elkaar te krijgen. Ja. Lek gaat over kernenergie, over ja. kernafval. kernafval ja. ik, ik dacht dat we dat een beetje gehad hadden, die discussie. Nou ja. Maar... ja, het is. Dit boek ben ik uh, ben ik al een tijd aan het schrijven. Ik ben begonnen met het boek voor uh, Fukushima. Uh -huh. En uh, toen was het nog een onderwerp wat de Kamer 50-50 verdeelde. Dus daarom heb ik toen dat onderwerp gekozen. Omdat het precies uh, in het midden lag. Ja, toen na Fukushima is het natuurlijk het helemaal gekantelen. Maar dat neemt niet weg dat het voor kinderen is het wel. Een, uh, of voor jeugd is een aansprekend thema. Want ja, het lijkt nu alsof we er helemaal vanaf zijn. Maar ja, dat zijn we eigenlijk nog niet. Nee, is dat zo? Nee, ja, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, CO2-uitstoot is op toch ogenblik het grootste probleem. Mm -hmm. Dus het kan zijn dat dat toch wel weer... Een, ja. uh, als, als de andere alternatieve energiebronnen niet goed genoeg zijn... Ja. dan komt dat misschien wel weer terug. Wil, wil jij het weer op de politieke agenda krijgen ook door dit boek te schrijven? Nee, helemaal niet. Oh. Nee. <laughs> nee. nee, dat heb ik meer gekozen omdat het aansprekend is. Milieu is echt een heel aansprekend punt voor mm -hmm. jongeren. Ik heb nu een paar weken lesgegeven op school. En dan merk je dat dat echt het, het aller, allergrootste thema is waar zij over nadenken. Ja. Welke vraag van Willem heb jij, uh, vind jij het af, meest afdoende beantwoord met dit boek? Um, ja, waar blijft het algemeen belang? Mm. Dus wa, wa, waarom wordt niet alleen het algemeen belang gediend in Den Haag? Waarom zijn, worden er ook ja, andere beslissingen gemaakt... dan de beslissingen waarvan wij allemaal weten... dat ze genomen zouden moeten worden? Bijvoorbeeld over CO2-uitstoot. Ja, ja, het, het, het gaat helemaal mis. In het boek ja. gaat het helemaal mis. Uh, uh, je kunt zeggen dat, dat we ontsnappen... nou eigenlijk niet aan een, aan een kernramp met ja, afval. Klopt. Ja. Uh, kun je er iets meer over vertellen zonder dat je het hele boek meteen weggeeft? Ja, er nou, uh, is eigenlijk een doofpotaffaire aan de gang. Um, en Willem is de zoon van een gerenommeerd uh, Haagse journalist. En die, die, die vader die overlijdt op een gegeven moment s'nachts op een verlaat snelweg uh, in zijn auto. En Willem, die jongen, die denkt dat er kwai opzet is. En die gaat dan met het aantekeningenboekje van zijn vader in zijn hand gaat naar Den Haag. En die gaat het uitzoeken. En die komt dan terecht in een, uh, in een complot omtrent kernafval. Wat er is gebeurd. Even kijken of ik dat kan vertellen zonder het pot weg te geven. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, um, wat er is gebeurd is dat een aantal politici. die hebben niet uh, een, een kerntransport willen doen. van kernafval naar La Haag. Om, om, uh... Noord-Frankrijk, dus de verwerkingsfabriek daar. Precies, ja. omdat dat gevoelig lag op dat mm -hmm. moment. Dus die hebben eigenlijk die, dat kernafval hebben ze tijdelijk even ergens opgeslagen. En dat is misgegaan, dat ja. kernafval is gaan lekken. Daar is de vader van Willem ja, achtergekomen. Niet meer vertellen. Maar je schetst wel een beeld van, van de politiek. Van, uh, dat er heel veel geregeld wordt. En, en dat mensen dubbel agenda's hebben. en eigenlijk, Ik schrok er wel van. Ik bedoel, ben ook niet heel naïef. Maar ik dacht wel, van nou, als dit echt de, de, de waarheid is. Als het echt zo in elkaar zit. Ja, nou, ja, het is, uitvergroot, nu wel op het, ja, het is ja. uitvergroot. Het is op het scherpst van de snede. Mm. Uh, deze politie hebben echt wat te verliezen. Als dit, uh, als dit uitkomt. Dus ik heb wel een plot bedacht. Waar, waar, waarbij iedereen heel scherp aan de wind gaat varen. Maar heel veel mechanismes, zoals het lekken naar de pers en waarom lek je een verhaal en wat doet vervolgens een journalist daar dan mee, ja, dat is natuurlijk wel uit de waarheid gegrepen. Ja, ja, de journalistiek komt er overigens ook niet echt heel goed vanaf, want uh, als je een scoop kunt krijgen, dan laat je het echte nieuws even zitten, het andere nieuws, wat misschien belangrijker is. Ja, nou ja, ik, ik weet niet of, of die keuze wordt gemaakt in Den Haag, ik kan er ook geen voorbeeld dat weet je van noemen. Vast wel. Maar nou, nee, echt niet. Nee? nee, dat weet ik echt niet. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat als jou een heel sappig bot wordt voorgehouden als journalist... dat je eerst daarin hapt voordat je het verhaal wat veel langer gaat duren uh, gaat onderzoeken. En ja, je kiest dan toch voor de vulling van jouw krant. Mm -hmm. of, ja, ik heb zelf bij de radio gewerkt en ik, ik deed alleen maar hard nieuws. En ja, die, dat radioprogramma moet vol. Ja. Hoe dan ook. Dus je, je hebt geluid nodig. Dus je kiest... Ik koos altijd voor de korte termijn dingen. Want ja, ik was geen onderzoeksjournalist daar. Maar heel veel journalisten doen dat natuurlijk. Dat is ja. logisch. Heb je ook wel eens een uh, scoop in een vaas uh, verstopt? Nee, uh, nee, nee, nee. Zo nee, Het is niet zo, mijn eigen... stond je niet in de piramide? Nee, helemaal niet zelfs. Ze dus nee. is nog nooit naar mij gelekt. Nee, Ach. ik stond echt... <laughs> nee, klinkt dat heel treurig, zeg dit. <laughs> ja, dat is ook weer treurig. <laughs> ja, ja. Maar nee, nee, niet naar mij. Maar wel naar bevriende journalisten. Dus die vertelden dan weer aan mij hoe dat zat. Hmm. Maar nee, naar, ja, wij waren te klein. En uh, ja, ze hadden ook niet zo heel veel aan ons, hè. Als BNR. Ach. Een groot verhaal in de Telegraaf is toch mooier. Ja, altijd vanuit voorbeeld. de underdog-positie. Dat is altijd heel, heel goed. Hè? Ja. <laughs> en is er, kun je het ook nog lezen als een sleutelroman? Zie ik hier politici in dit verhaal die lijken op mensen die daar nu nog rondlopen of hebben rondgelopen? Nee, het is, het is geen sleutelroman. Dus je kan, het is niet één op één vertaalbaar naar dat is die of dat is die. Maar ik heb wel, ja, je, als je zit te bedenken van wie is nou een, een persoon die. Waaraan ik kan denken als ik deze persoon aan het beschrijven ben. Ja, ja. dan heb ik wel een aantal mensen in mijn hoofd. Ja. Uh, die een rol hebben gespeeld daarbij. Ja, ah, noem eens één naam: nou, Maxime Verhagen. Die, die heb ja. ik, uh, ja, ik zie hem. Veel, ja. veelvuldig bestudeerd. Ja. En uh, ook hoe hij zich beweegt. En daar gaat het dan vooral om. Hè? Goed, dankjewel, Jacobine Brouw. Lek is verschenen bij uitgeverij Querido. En Opium is na toen, journaal van drie uur, bij u terug. Tot zo, dankjewel. Opium. Avro. Radio 1 presenteert. En wat heb ik voor u meegenomen? Pekelvlees. Heeft u de trekken? Oh, heerlijk. Beter dan een bloedtransfusie. Een alledaags familiedrama in 20 afleveringen. Tante Ali belde er weer.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 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy. Uit het Koninklijk Museum Antwerpen. De tentoonstelling, Permeken en de Vlaamse Expressionisten. De fraaiste, de intiemste en de meest waarachtige meesterwerken.